Uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion houden in Den Haag nog altijd een deel van de A12 bezet. De snelweg is inmiddels weer grotendeels open, maar was geruime tijd in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat had uit voorzorg het asfalt besproeid met een hete zoutvloeistof... die voorkomt dat actievoerders zich kunnen vastslijmen aan het asfalt... en zorgt ervoor dat het wegdek niet beschadigd raakt. Bij het boerenprotest in het Zuiderpark in Den Haag heeft een shovel een blokkade omvergereden. Daardoor konden betogers met vrachtwagens het terrein oprijden. De politie heeft de bestuurder van de shovel aangehouden. De gemeente Den Haag heeft de boeren verboden om met trekkers te komen. In het park demonstreren ongeveer 25.000 mensen tegen het stikstofbeleid, maar ook tegen de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en het schadeherstel in Groningen.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 Dan nog het weer, geregeld zon en het blijft op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Vanavond en vannacht gaat het weer licht vriezen. Morgen vroeg eerst regen of natte sneeuw, daarna weer droog bij 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. In Noord-Holland komt gladheid voor door bevriezing van sneeuwresten en natte weggedeelten. En tot zover de verkeersinformatie.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 En als je live uh, luistert naar uh, Sandport op zaterdag, dan is het inderdaad heen, zaterdag heen. Vandaar dat we ook zo heten, Benno. En, ja, oh ja. Uh, Anders op de maandagmiddag ook uh, even na drie uur dan. Uh, goedemiddag en dan luister je naar de herhaling van het programma van afgelopen zaterdag. Zoiets. En daarin gaan we het onder meer hebben met uh, de heer en dame van de uh, Lions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 dus even bijpraten, want hoe is het met de lines vandaag de dag? Nou, ik ben benieuwd, gaan we dat uh, doen? Verder nog wat? Uh, oh, verder? <lacht> ja, ja nou, verder hebben we natuurlijk dit uur, zoals uh, we altijd uh, doen, uh, de evenementenagenda. Um, en uh, verder hebben we vast nog wel ander nieuws wat uh, zo langskomt, want, Zeker, ja? en rustig Aller... stemmen, en dan willen we weten wat jij gaat stemmen natuurlijk. Ja, dat mag je rustig weten. <lacht> wat, wat wordt het? Uh, ik, uh, ik moest eigenlijk van een stemwijze wijzen. Christi Unie, Christi, Christi Unie uh, heet het geloof ik. Maar dat ging je te ver? De, de, ja, veel te ver. Veel, veel te ver. En, uh, t, uh, toen moest ik op Volt stemmen. De, de, de, uh, stond je onder spanning? Uh, uh, dat ja, werd ja, ook niet? Nou, het wordt gewoon... Uh, uh, nou ja, communistisch uh, zou ik bijna willen stemmen. Maar het wordt gewoon socialistische partij. Kijk, kijk, ja, kijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja Zo rood oh. als een kreeft. Helemaal goed. Nou ja, ik ben uh, rood en ook een beetje rechts uh, zeg maar bij elkaar... Nee, hey, dat is een uh, merkwaardig ja uh, Ja, En Boer Harms. dan uh, weet oh, je wel ja. natuurlijk, de, de BBB uh, gaat dat uh, dan worden. Nou, en muziek? En natuurlijk. muziek, ja, uiteraard. Uh, Bakswish. Peace. Het lijkt lekker hè, de gouden oude muziek. Je uh, inderdaad de lent of Make-Believe uh, van uh, Bax Piss. Zometeen even een nieuw plaatje en daarna gaan we gezellig praten met uh, Ingrid en Thomas van de Alliance. Maar eerst uh, deze dus. Hier is Mega and Made You Look. I could have my Gucci on. I go my Louis But even with nothing on. I made you look.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 Deze Mega Trainer heeft uh, inmiddels alweer een nieuw plaatje. Die kunnen we volgende week uh, wel gaan draaien. Binnen, want we hebben er nu helemaal geen tijd voor. Nee, we hebben nee, weer, weer uh, heel veel gasten in de studio. Ja, gezellig. Ja, we, uh, Ingrid van Ek en Thomas, de Jonge van de uh, uh, basketbalvereniging The Lions. Uh, die zijn bij ons in de, in de studio.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 Ik, ja. Uh, ja, ik, zie, ik zie Rob nog kijken. Hè. Rob wil er eigenlijk ook naartoe. Ja, uh, zeker, hè? Maar, maar hoe krijgen we Rob binnen? Misschien, moeten we dan <laughs> Misschien als razende reporter? oh idee, ja. Ja. ja. Dat is ook een idee. Ja. <laughs> jij hebt de set toch, Benno? Of nog niet? Heb jij de set al? Ja, van ik, de razende reporter? Ja, ja bijna. Bijna, oké. Okay. Maar het is wel op zaterdag. Hè. Wie gaat er hier dan achter de knoppen staan? Uh, oh, ja. Is jij, Thomas. Oh, ja, dat ja, is ja, dat kan ja. ook. Okay. Gaan we een plaatsje wisselen. Thomas ja, de Jong ja. is naast buschauffeur ook. En wat doe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 Ook, ook nog. Ook nog? Ook nog. Druk, druk, druk. Ja, ja, ja. Jongen, dan ben je blij dat je op je bus zit, denk ik. <laughs> ja. Even tot rust komen. Ja, ja, even tot rust komen. Inderdaad, <laughs> ja, ja, ja. inderdaad. Ja. Maar, uh, en welk team? Want hoeveel teams heeft de Lions eigenlijk? Uh, we hebben nu een onder twaalf team, onder veertien team. 114? Onder veertien? Nee, onder veertien. Dus onder veertien, dus on... dus on... Ja, dus we hebben een onder twaalf, een onder veertien, zes? onder zestien. Uh, dan hebben we een o, wordt vrouw, vrouwenteam. Een heren 2-team en een heren 1-team. Ja. Dus uh, nou genoeg genoeg, genoeg ja, ja. Zeker, weten, zeker weten. En om jou nog even verder te introduceren, Ingrid... wat uh, mag jij allemaal doen voor de Lions? Uh, bijna al het andere wat gewoon <lacht> <allemaal> niet niet <lacht> moet. Ja. Ik uh, hou me sowieso bezig met de ledenadministratie. Ja. Uh, uh, en hoeveel leden heeft de Lions? Uh, rond de 100, denk ik nu. Oké. Okay. Ja, ja, dus dat... Uh,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 I don't know.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 Jeugdkliniek, door Henk Pietersen die gegeven gaat worden. En daar kijken we natuurlijk bijzonder naar uit. Maar ja, dat is, uh, Ingrid, niet het enige wat er uh, volgende week uh, gebeurt in de Korverhal. Nee, dat en, en, klopt. In de pelikanhal, want ja. dat is uh, in twee hallen zelfs.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 En Guido Wedema, die ik dan persoonlijk uh, weer uh, ken. Ook. Jaap Jongbloed, die, ja? uh, die ik in de, op de foto's ook overal tegenkom. Dat ja. is uh, ook wel grappig toch, Thomas? Dat ja. Is, uh, ja, dat is alleen een beetje voor mijn tijd. Ja, maar, uh, Jack okay. Walk. Ja, die ook ken mee. ik wel. Ja. Dat is onze huidige trainercoach Beheerder 1-2. Ja. Okay. Dus die zit er ook in. Ja. Dan een bijzondere vorm uh, van basketbal, uh, uh, Thomas. Uh, we hadden het net over walk-basketbal. Ja, ik zei, ik vergat het net al, uh, want ik noemde net het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 is best pittig. Ik zie jou glunderen, Benno. Uh, ja, ja, ja, ja, <tie> denkt, ja, dat is ook wat voor mij, of niet? Uh, nou ja, ja, zeker. Want, uh, nou niet dat ik een heb aan rennen... maar het is natuurlijk uh, in basketbal... Uh, als ik het goed invul, uh, Thomas... een beetje sprintjes trekken natuurlijk. Hè? Uh, nou ja, vooral wel. Want je probeert natuurlijk zo ver mogelijk... Uh, dat je in je eentje naar de basket kan... Dus ja. voor de verdedigers uit te komen. Ja. Dat is het, nou ja, het punt... key to succes binnen basketbal, zeg maar. Hmm. Um... Maar nou, met walking is het dus... Je, je loopt niet hard. Nee, maar Dat lijkt het lijkt me wel lastig trouwens. Want je ja. hebt natuurlijk wel de neiging om hard te lopen. Maar men blijft toch gewoon lopen? Lopen. Ja, want anders wordt het heel streng. En dan uh, gaat de balbezit naar de andere kant. Ja, ja, ja. Okay, ja. Dan, dan, dan, dan word je afgefloten dan, ja. door de scheidsrechter. Ja. Hoe is het trouwens in de basketbalwereld? Is er nog respect voor de scheidsrechter? Uh, nou... Kijk, tuurlijk zit Oh, je zit, twijfelt nou, wel. Nou, nou, ja, nou. <laughs> In zoverre. <laughs> um, uh, er is zeker respect. En dat uh, is ook heel belangrijk natuurlijk. Um, maar ja, natuurlijk vloept er wel weer wat uit. Ja, naar, hij ja. zegt, maar dat is gewoon omdat je...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 Het jullie is één uh, voor half vier en jullie moeten om half vier weg. Want ja, ja, ja. Uh, je hebt nog 30 seconden om te vertellen waar je nu naartoe moet. Nou, we, gaan nu, we gaan nu door naar Landsmeer, want daar speelt ons, uh, heren 1 team, uh, onze heren één team een mooie wedstrijd. Oké, spannend. Wordt het spannend? Onze heren staan in nu net eerste, geloof ik. En ze moeten tegen de nummer vier uit mijn hoofd. Dus ja. dat is wel, het gaat wel ergens om.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 En die um, gaan we inderdaad promoten. Hij is er wel alleen in deze uitvoering. En uh, ik zou zeggen: info at the Lions. Mm. Houdt hij in de gaten wanneer uh, zijn ze verkrijgbaar? Of zijn ze uh, al verkrijgbaar? Uh, nou, ze je... zijn nog niet verkrijgbaar, omdat we zelf een, met een uh, proefdruk bezig zijn. Oké, okay, nou we uh, houden het in de gaten, Benno. we ook al. Het is exact half vier. Zeker, okay. wegwezen. Ja. Wegwezen. Ja, ja, ja, ja. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan, hier is de Lionheart. Waske? Het was net weer gezellig in onze studio. Met de Lions de Thomas en Ingrid op visite. Die hebben heel enthousiast verteld wat ze allemaal doen hier in Zandvoort. Kijk ook op hun website voor meer informatie. De zaterdagmiddag van uh, CFM ging weer even terug naar de jaren 80 met Womack Womack en Womek in de Teardrops.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 een uh, artikel over een um, koffiehuisje in Zandvoort. En dat is het 1,20 euro. 1,20 euro? Is ik dat alleen... uh, in pluspunten ook? Uh, maar... Nee, dat is een koffiehuisje in, Zandvoort, uh, in Haarlem. Sorry. In oh, in Harlem, Oké. Okay.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 dat ja. je gewaarschuwd wordt bij uh, koolmonoxide. Je hebt inderdaad uh, koolmonoxide melders. En um, dat is uh, met name als je gijzers hebt en, en of een, nog een oude gashaard. Dan is dat zeker aan te bevelen. Maar ook een open haard en, en uh, houtkachels. Daar komen natuurlijk ook uh, koolmonoxide bij vrij. En, um... Nou, laat uh, D66 het uh, maar niet uh, horen wat je nou allemaal zegt. Wat, waarom niet? Enge dingen. Open haard en gas uh, gebruiken. En, uh... Nou, iets.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 Uh, andere, en dat gaat over een, uh, het Kermen Jeugdorkest. Ja, die gaat een voorjaarsconcert geven. En dat gebeurt op 19 maart. Dat is volgende week zondag. En uh, dat spelen ze het jaarlijkse voorjaarsconcert... in samenwerking met Haarlems Koor Lokaal. En dat gebeurt in de Aaldolbertuskerk Aldo aan de Rijksstraatweg 28. Helemaal aan het begin van de Rijkstraatweg in Haarlem.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 uh, het Dolhuis zit volgens mij aan de, in, nou, achter het station ergens. Um, dus heel mooi. Dat, uh, ja, uh, 10, 16 en 25 kilometer zijn behoorlijk afstanden. Voor dus krijg... een mooi goed doel.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 Something's telling me this ain't over yet, no way it was our last night, we said we'd had enough, I can't remember everything we said, but we said too much, I know you packed your shit and slammed the door right before you left, but baby, baby, something's telling me this ain't over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 Zeker weten. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte. Dank u wel daarvoor, ja. uh, Denny V. Was weer oh, Wat is dit? Oh ja, nee, ja. Ik, weet, ik, nee. ik, <laughs> ik denk van, uh, gaan we die al draaien? Nee. nee, weet je, we kiezen even een andere. De, de kunstmatige intelligentie uh, gaat een eigen leven leiden. Ja, we gaan deze even draaien. Een beetje oh ja, uh, knuffelrock, ik... noemen ze dat. Oké, okay, helemaal goed. Even knuffelen bij de rockmuziek. Uh, uh, nou, dat kon in de jaren tachtig wel, hoor, bij uh, deze single. Waarschijnlijk wel bekend als je echt uh, into de muziek zat uh, in uh, die tijd... Een hele grote die op zo'n dubbelste CD knuffel rock nummer uh, 300 uh, uitkwam. Je kent het allemaal so. wel. Deze van uh, Merillion.